Door de droogte en harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Premier Netanyahu laat onderzoek doen naar de vrijlating... van de directeur van het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Volgens Israël gebruikte Hamas het ziekenhuis als commandocentrum... en werkte directeur Mohammed Abu Selmiya met de terreurgroep samen. De directeur zat sinds november vast in Israël... maar is zonder aanklacht vrijgelaten... Israëlische bewindslieden en instanties geven elkaar de schuld van de vrijlating. In het Caribisch gebied is orkaan Beryl aan land gekomen. Op een eiland dat hoort bij Grenada zijn windsnelheden van 240 km per uur gemeten. Daken vlogen van huizen, bomen vielen om en straten liepen onder water. Barrel is een orkaan van de vierde categorie. Dat is de op één na zwaarste soort. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius worden niet direct door de orkaan geraakt... maar krijgen wel te maken met harde wind, veel neerslag en de ruwe zee. Vitesse heeft weer hoop op behoud van een proflicentie. Zakenman Guus Franke heeft een akkoord bereikt met de belangrijkste schuldeiser. Daardoor kan hij de Arnhemse voetbalclub overnemen. Dat meldt Franke in een persbericht... Eerder op de avond melden partijen nog dat een akkoord definitief van de baan was. Vitesse moest voor middernacht een beleidsplan indienen bij de KNVB. De club laat weten dat tijdig te hebben gedaan en moet nu het oordeel van de KNVB afwachten. Het weer vanuit het westen regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 14. De komende dag begint met regen in de loop van de dag droog en af en toe zonder maximaal 19 graden.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 the body.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 this is how we do It's it Destiny.